podcast nummer 82. De zomer is officieel begonnen en binnenkort gaan veel mensen weer op vakantie. Zelf gaan we er in de tweede helft van juli ook een tweetal weken tussenuit. Maar geen zorg, ik zal je niet zonder content laten zitten. De publicatie van content gaat gewoon door. Dan over deze 82e podcast... Er was weer veel nieuws deze week, dus ik heb weer een selectie moeten maken. Als eerste, geldt het recht om wereldwijd vergeten te worden nu ook in Canada? Ik vertel je daar zo meer over. Google begint nu overigens sites met een slechte mobiele ervaring af te straffen. Verder bracht Google eerder deze week de Google Mijn Bedrijf app voor iOS uit. En nu kun je in de Pages app van Facebook ook berichten bewerken. Bovendien is Facebook haar algoritme aan het aanpassen. Zo wordt sinds kort ook de kijkduur van video's meegenomen in de ranking van video's. Ook... Oh, ik krijg trouwens af en toe de vraag welke podcasts ik zoal naar beluister, dus dat zal ik zometeen onthullen. En als uitsmijter voor vandaag heb ik een grappige gezeperd van KPN die mij de afgelopen week overkwam. Hallo en hartelijk welkom bij deze aflevering van de Reputatiecoaching Podcast. Mijn naam is Eduard de Boer, ook bekend als de Reputatiecoach. Dit is de podcast die je moet beluisteren als je meer wilt leren over online reputatie en reputatiemanagement.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 Bovendien is de podcast te beluisteren in iTunes en op Stitcher. Daar kun je, je dus ook abonneren op de wekelijkse podcast. Veel mensen vinden het ideaal om de wekelijkse afleveringen van de podcast op hun gemak te beluisteren. Zoals autorijden, fietsen, hardlopen of trainen in de sportschool. Voordat ik overga op de onderwerpen voor vandaag. Eerst nog even in het kort over het nieuwtje dat ik vorige week donderdagmiddag postte. Over Google die de concurrentie aanging met online telefoongidsen en zelfs met telecomoperators. Dan nu. Het resultaat dat ik toen zag is nog steeds te reproduceren. En ik kwam er toevallig achter dat als je niet zoekt op telefoonnummer en de bedrijfsnaam, maar op de bedrijfsnaam en het woord openingstijden, dan verschijnen ook de openingstijden voor vandaag in het groot. Alleen hier is natuurlijk geen click-to-call geactiveerd, want openingstijden is iets anders dan een telefoonnummer. Dat alles nog niet vlekkeloos loopt is duidelijk te zien, want zo verschijnt het telefoonnummer alleen in het groot als je letterlijk zoekt op Telefoonnummer gevolgd door bedrijfsnaam. En de openingstijden verschijnen alleen als je letterlijk zoekt op de bedrijfsnaam gevolgd door het woord openingstijden. Als je de volgorde van de woorden in die twee zoektermen omkeert, dan functioneert het niet. Ah, en van de week overkwam mij iets wat je niet graag meemaakt. Namelijk een crash van de harddisk in de computer. Gelukkig had ik nog een time backup van maximaal een uur oud en kon ik alles terughalen. Maar toen ging ik nadenken. Wat zou iemand die geen Apple heeft of wel een Apple computer heeft maar misschien niet heeft ingesteld kunnen doen om zoiets te voorkomen? Ik kwam op een simpele oplossing. Stel je gebruikt Dropbox, Google Drive, OneDrive of Box als je virtuele schijf in de cloud. Al die diensten slaan je documenten ook op je eigen harddisk op. Save je document dan in de directory of folder die wordt gesynchroniseerd met je cloud drive en werk vanaf daar. Programma's als Microsoft Word slaan het regelmaatje document op. En al die cloud drives synchroniseren ook heel vaak je bestanden weer met de cloud. Zo heb je niet alleen een versie op je harddisk, maar ook nog in de cloud. Dus als er dan iets gebeurt met je eigen harddisk, dan kun je altijd nog snel verder op bijvoorbeeld een andere computer met de actuele versie die je dan uit de cloud kunt downloaden. Op die manier beperk je de ellende. Laat ik dan nu overgaan op de onderwerpen voor vandaag. Een paar keer is het relatief nieuwe Europese recht om online vergeten te worden, aan bod geweest in de recente podcasts. Het Europese Hof heeft in dit kader bepaald dat Google en andere zoekmachines in de EU bepaalde persoonlijke content niet mogen vertonen als de betrokken individuen hiervoor officieel een verzoek indienen. Zoals het er nu naar uitziet, zal Google die content die zij niet meer in de EU mag vertonen, wel gewoon in de rest van de wereld vertonen. Een rechtbank in British Columbia en Canada gaat nog een stuk verder. Die eist van Google dat wereldwijd een bepaalde groep van websites uit de zoekresultaten wordt verwijderd. Hiermee komen natuurlijk vragen weer naar boven over hoe ver de macht van een rechtbank in een bepaald land over de landsgrenzen reikt om het grenzeloze internet in te perken. Als deze trend zich voortzet lijkt het erop dat de vrijheid van meningsuiting mogelijk in het gedrang kan komen. Want wat gebeurt er als een Russische rechtbank eist dat Google verwijzingen naar bepaalde gay of lesbische websites verwijdert? Of als Iran eist dat alle Israëlische websites uit de zoekresultaten moeten? Hoe ver vind jij dat de overheid kan en mag gaan met dergelijke eisen? Ben jij bang dat de vrijheid van meningsuiting een eindige zaak is? Of vind je mogelijk dat Google te veel macht heeft en te veel gegevens verzamelt en daarom wel aan dit soort verzoeken gehoor moet geven? Laat het weten onderaan de show notes op www.reputatiecoaching.nl al jaren roept Google dat je als webmaster continu moet werken aan het bieden van de beste gebruikerservaring die maar denkbaar is. Dus je site moet optimaal presenteren en bovenal presteren op alle mogelijke apparaten, variërend van desktops en tablets tot smartphones. Daarvoor brengt Google webmaster richtlijnen uit en heeft zelfs een dienst PageSpeed ontwikkeld waarmee je kunt testen hoe snel je site is en waar je je site mogelijk kunt verbeteren. Want snelheid is ook een belangrijke factor voor de algehele gebruikerservaring. Denk er maar eens over na. Hoe lang blijf jij wachten op een artikel of pagina terwijl je naar een leeg scherm zit te staren? Meestal niet lang. Dat is ook precies de reden dat Google waarde hecht aan snelle sites. Maar volgens Cuts was de absolute laadsnelheid in seconden een tijdje terug nog geen echte rankingfactor, Maar keek Google voor de ranking wel naar de laadsnelheid van sites in relatie tot die van soortgelijke sites. De video waar hij dit in verteld heb ik nogmaals opgenomen in de show notes van deze podcast. Maar Google gaat nu een stapje verder met haar beoordeling van websites... met een slechte mobiele gebruikerservaring. Wat ik afgelopen week las is terug te leiden tot wat ik al in podcast 29 beschreef. Vorig jaar juni waarschuwde Google namelijk al... dat je niet alle URL's naar de mobiele homepage moet redirecten... wanneer die vanaf een mobiel apparaat wordt bekeken. En wat nu in Noord-Amerika is waargenomen is dat Google op mobiele apparaten waarschuwt als een specifieke pagina doorverwijst naar de homepage van een site, of de mobiele homepage. Dit is dus voor gebruikers een extra blokkade om door te kunnen, omdat ze een extra klik moeten uitvoeren. Het lijkt erop alsof dit de eerste stap is van Google om webmasters te laten zien dat het menens is voor wat betreft het mobiel geschikt maken van websites volgens de webmasterrichtlijnen van Google. En als je die niet volgt, kan dat dus ten koste gaan van je business. Het mobiel maken van je site kan globaal op twee manieren. De eerste is een zogenaamde M.dot site te maken... een site die specifiek voor mobiele apparaten is. Google vindt dit niet zo prettig... omdat twee sites moet crawlen en indexeren in plaats van één... en omdat slechts zo weinig bedrijven het correct hebben geïmplementeerd... kan het tot frustratie leiden bij gebruikers. De andere manier is door gebruik te maken van responsive webdesign. Hierbij past de website zich automatisch aan... Aan de mogelijkheden van het apparaat waar de site op wordt bekeken. Dit is de voorkeursmethode, alhoewel Google dat niet letterlijk zegt. Feit is echter wel dat een responsive website gemakkelijker te onderhouden is dan een normale website in combinatie met een mDOT-site. Een bijkomend voordeel is dat responsive websites vaak een lagere bounce rate hebben vanwege de betere gebruikerservaring. De vraag is nu alleen wat de volgende factor wordt waar Google rekening mee gaat houden in de rankings en de wijze waarop de sites worden vertoond. Zou het de laadsnelheid zijn? Zou Google dan laadtijden van webpagina's niet alleen maar relatief ten opzichte van elkaar beoordelen, maar ook absoluut? Dat zou wel leiden tot een betere gebruikerservaring, want maar al te vaak moet ik voor mijn gevoel een aantal seconden wachten tot een pagina is geladen. En als iedere webmaster nu impliciet wordt gedwongen om de snelheid te optimaliseren, dan hoef ik in elk geval minder lang te wachten. Vorige week vertelde ik je over het vernieuwde bedrijfsportaal van Google, genaamd Google Mijn Bedrijf. Op dat moment had Google al wel de Mijn Bedrijf app voor Android gereed, maar stonden iOS gebruikers nog in de kou. Inmiddels is de app voor iOS ook live gegaan in de iTunes App Store. Ik heb de app gedownload op mijn iPhone en het viel me op dat ik helemaal niet hoefde in te loggen. Meteen werd mijn Gmail-account met de bijbehorende info getoond waar ik op kon klikken waarna ik de verschillende Google Plus bedrijfspagina's zag waarvan ik beheerder ben. De app ziet er verder goed uit en stelt je inderdaad in staat om alles van de Google, mijn bedrijfspagina, in te zien en te beheren. Als jij beheerder bent van één of meer Google bedrijfspagina's, dan kan ik je de app van harte aanraden. Grappig, Google komt met een app voor het beheren van de bedrijfspagina's, terwijl Facebook de app voor het beheren van pagina's vernieuwt. Voorheen kon je in de app voor pagina's geen berichten bewerken, maar die functionaliteit is nu eindelijk toegevoegd. Verder over Facebook. Inmiddels kijken al tweemaal zoveel Facebookgebruikers video's op Facebook dan een half jaar geleden. Dat meldt Facebook zelf op haar site. Voor het renken van video's is de kijkduur een belangrijke, zo niet de belangrijkste factor. Dat is in elk geval al geruime tijd zo op YouTube. Een paar dagen geleden meldde Facebook op haar weblog dat zij nu ook de kijkduur van video's meenemen in de ranking van video's op de tijdlijn. Zo wil Facebook relevantere video's in je tijdlijn kunnen bieden. Deze factor komt bovenop de factoren... die voorheen al in beschouwing werden genomen... zoals likes, reacties... en het aantal keren dat de video is gedeeld. Deze verandering heeft betrekking op alle video's... die direct naar Facebook zijn geüpload... en dus niet van toepassing op video's... die je bijvoorbeeld vanaf YouTube deelt op Facebook. Zo kan Facebook de tijdlijn nog beter personaliseren... waardoor bijvoorbeeld mensen die veel video kijken... ook meer video's in hun tijdlijn aangeboden krijgen. En aan de andere kant mensen die nagenoeg geen video's kijken... ook steeds minder video's op hun tijdlijn te zien krijgen. In het verleden heb ik al wel tientallen video's naar Facebook geüpload... maar ben er om welke reden dan ook mee gestopt. Voor mij is dit een signaal om video's die ik in het verleden heb geüpload naar YouTube... toch ook maar eens te uploaden op Facebook... om te zien wat daar het effect van is. Het is gewoon een experimentje, zoals ik er zo doe. Heb jij recente ervaringen met het posten van video's op Facebook? Laat het me weten. Vorige week publiceerde Joost de Valk... Een bekende in WordPress-land onder de naam Joost met Y-O-A-S-T, een artikel waarin hij stelt dat het blokkeren van JavaScript en CSS een negatief effect heeft op de ranking van een site na de invoering van Panda 4.0 door Google. Zijn argumentatie is als volgt. Een relatie kwam bij hem omdat de site een enorme daling in verkeer had doorgemaakt. In enkele dagen was het dagelijks verkeer nog maar een derde van wat het eerst was. Toen men de CSS en JavaScript niet meer blokkeerde voor Google, was de site in afzienbare tijd terug in de zoekresultaten met bijna dezelfde verkeersvolumes. Samenvattend, het blokkeren van CSS en JavaScript voor de zoekmachines resulteert in een negatief effect op je rankings. Voorheen was het mogelijk om allerlei zaken te verbergen voor de zoekmachines door trucs uit te halen met CSS en JavaScript. Als de zoekmachinebots dan niet bij de CSS en JavaScript konden komen, dan zat je veilig. In het verleden was het mij ook al opgevallen dat Googlebot en andere bots daadwerkelijk CSS-bestanden en JavaScript-fals ophalen. Maar toen was het vermoeden nog dat ze er niets mee deden. Maar volgens diverse bronnen worden die bestanden tegenwoordig dus wel geautomatiseerd geïnspecteerd. En kan het dus gebeuren dat je gestraft wordt doordat je foute dingen doet in je CSS- of JavaScript? Zie dit niet meteen als een absoluut feit, want het wordt aan de andere kant door diverse specialisten tegengesproken. Maar het lijkt ook weer niet helemaal onwaar. In typisch vage Google-stijl vertelde de bekende John Muller het volgende. Allowing crawling of JavaScript and CSS makes it a lot easier for us to recognize your site's content and to give your site the credit that it deserves for that content. For example, if you're pulling in content via AJAX JSON feeds, that would be invisible to us if you disallowed crawling of your JavaScript. Similarly, if you're using CSS to handle a responsive design that works fantastically on smartphones, we wouldn't be able to recognize that if the CSS were disallowed from crawling. This is why we make the recommendation to allow crawling of URLs that significantly affect the layout or content of a page. I'm not sure which JavaScript snippet you're referring to, but it sounds like it's not the kind that would be visible to all. If you're seeing issues, they would be unrelated to that piece of JavaScript being blocked from crawling. Tja, wil die nu zeggen dat je als je de content blokkeert... dit een effect heeft binnen het nieuwe Panda-algoritme? Of zegt hij dat als content geblokkeerd is... Google het niet kan zien en er dus geen effect heeft binnen Panda? Of kan het wel of kan het geen impact hebben op Panda... omdat Panda gaat over content en mogelijk ook over layout? Het wordt er niet duidelijker op. Wat gewoon wel als een paal boven water staat... is dat je, zoals ik altijd roep... waardevolle en uniek content moet blijven produceren... die door veel mensen graag wordt gelezen. En verder... Jo, als je niets te verbergen hebt, laat Google dan lekker de JavaScript en CSS bestanden downloaden als hen dat happy maakt. Zo simpel zie ik het. Een paar keer per maand krijg ik wel van iemand uit mijn omgeving de vraag welke podcasts ik beluister. Dus dat zal ik dan maar eens uit de doeken doen. Op zich is het niet spannend en sommige podcasts melden eigenlijk vaak alleen maar nieuws dat ik al elders heb gelezen. De reden dat ik dan toch naar die podcasts luister is om de persoonlijke touch, mening of visie van de presentator of presentatrice te horen. Dat maakt het dan dikwijls opeens wel interessanter. Oké, okay, hier volgen de 16 podcasts waar ik naar luister in alfabetische volgorde: Content Marketing Podcast, Content Warfare Podcast. Edge of the Web Radio. SEO podcast Unknown Secrets of Internet Marketing, High Income Business Writing, Internet Marketing Podcast, Local Marketing Source, Michelle McPherson's Show. Podcasting 101. Podcast Answerman. SEO 101 Podcast, SEO Dojo Radio, also known as The Regulators, Social Media Examiner, Social Media Pubcast, The Tropical MBA Podcast, en als laatste Disselt Marketing. Ik heb ze in de show notes waar mogelijk ook gelinkt naar de desbetreffende pagina's op iTunes, waar je meer informatie kunt vinden en je meteen kunt abonneren. Tja, Joep van het Hek heeft ooit T-Mobile natuurlijk flink in de picture gebracht, toen er een probleem was met het abonnement van zijn zoon. Zoveel wil ik het niet laten komen voor KPN, maar laat ik zeggen dat er bij KPN ruimte is voor het verbeteren van een CRM, ofwel Customer Relationship Management. Ik ben sinds kort voor mijn televisie, internet en telefonie over van KPN op UPC. Dat scheelt me ruim 15 euro per maand, terwijl de snelheid die UPC me kan bieden viermaal de snelheid is die KPN me maximaal kon bieden. En Speed Rules. Eerst liep mijn contract nog tot en met november 2014, maar omdat KPN de tarieven verhoogde gedurende mijn contractperiode had ik het recht eerder bij KPN weg te gaan. Daar maakte ik natuurlijk meteen dankbaar gebruik van. De aanmelding bij UPC verliep heel voorspoedig. Ik werd adequaat geholpen aan de telefoon en in minder dan tien dagen nadat ik UPC had gebeld was mijn internet probleemloos over. De telefonie volgde een paar dagen later overigens ook probleemloos. Een dikke pluim voor UPC. Het is niet alleen vanwege de soepele migratie dat ze de pluim krijgen, maar ook voor hun goede communicatie. Ik ontving een serie van opeenvolgende mails met voorwaarden, bevestiging, inloggegevens enzovoorts. En alles werkte meteen out of the box. Mijn abonnement bij KPN loopt overmorgen af op 28 juni. Ik had bewust wat speling genomen voor het geval de internetmigratie in de UPC problemen zou opleveren, want ik wilde immers natuurlijk niet zonder internet zitten. Nou, op 19 juni, jongsleden, ontving ik een vriendelijke mail van KPN die ik heb opgenomen in de show notes. Samengevat stond daarin dat KPN graag mijn... Gewone digitale tv-ontvanger wilde omruilen voor een nieuwe hd tv ontvanger Verder stond er nog de tekst. Het contract en de factuur blijven hetzelfde. De nieuwe hd tv ontvanger werkt ook met uw huidige modem. Reageer voor 30 juni 2014. En dat voor slechts 9 dagen? En hadden ze nou niet net het contract veranderd? De mail was ondertekend door Femke Kothuis, directeur klantenservice van KPN. Ik denk dat zij er maar eens voor moet zorgen dat KPN verschillende systemen beter koppelt of de algemene CRM verbetert om dit soort komische voorstellen, die hen ook nog eens geld kosten om te versturen, op te laten halen enzovoorts, in de toekomst niet meer uit te sturen. Nog even één nieuwtje dat ik in de opening was vergeten aan te kondigen. Sinds wel een Week ondersteunt Twitter nu ook zogenaamde Animated GIF afbeeldingen. Dit kun je zien als een soort van filmpje, maar dan in het bestandsformaat van een afbeelding. Dat is op zich bijzonder, want Twitter is natuurlijk ook de eigenaar van Vine, de service die je in staat stelt om video's van maximaal 6 seconden te maken. En Vines hebben weer een ander bestandsformaat dan Animated GIF-afbeeldingen. Eh, het klinkt nogal technisch, maar het houdt in dat je op Twitter nu bewegende afdelingen kunt posten. Dit kon ook al een hele tijd op Google Plus en Tumblr, en natuurlijk ook gewoon op je eigen website. En ook Pinterest is overigens aan het experimenteren met ondersteuning voor Animated GIFs. Lees meer in de tweet die ik heb opgenomen in de show notes. Met dit laatste nieuwtje over Twitter kom ik dan weer aan het einde van de podcast van vandaag. Ik hoop dat ik je weer nuttige en bruikbare informatie heb kunnen brengen. Laat me weten wat je van de podcast van vandaag vond... en geef je reactie onderaan de show notes op www.reputatiecoaching.nl. Als je de podcast leuk vindt en je wilt nog meer op de hoogte blijven... volg me dan ook op Twitter via het Reputatiecoach1. Heb je inderdaad wat aan alle informatie die ik met je deel...